voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Ho, ho. Dit is Jeroen Tepkoma met het NOS-journaal. Sinds 6 uur vanochtend Nederlandse tijd zit de Amerikaanse overheid... deels op slot door een shutdown. Doordat er geen akkoord is over een nieuwe begroting... gaat een kwart van de federale overheidsdiensten dicht... waaronder musea en natuurgebieden. Honderdduizenden ambtenaren worden niet langer betaald. Struikelblok in de begroting is de financiering van de muur... die president Trump wil bouwen aan de grens met Mexico. Hij wil daarvoor 5 miljard dollar hebben... maar de democraten in de Senaat vinden dat bedrag te hoog. In het centrum van de Somalische hoofdstad Mogadishu... is een bom ontploft in de buurt van het presidentieel paleis. Eerst ontplofte een autobom bij een controlepost van de veiligheidsdiensten. Later was er in de buurt nog een explosie. Er zijn zeker zes doden onder wie militairen en burgers. Ook is er een onbekend aantal gewonden. Volgens Somalische media heeft de terroristische beweging al Shabaab de verantwoordelijkheid opgeëist. Spoorbeheerder ProRail blijkt opnieuw voor veel geld stukken grond te hebben gekocht die ze eerder vrijwel gratis kon krijgen. Het AD meldt dat het gaat om stukken grond vlakbij de spoorbaan. ProRail betaalde 15 miljoen euro aan een ondernemer die de grond eerder voor 1 euro overnam van de vastgoedtak van NS... Hij had van NS ook nog geld toegekregen voor onderhoud. Vorige week bleek dat zoiets alles eerder was gebeurd. Toen was er ruim 18 miljoen euro mee gemoeid. De twee verdachten die zijn opgepakt in verband met de dronevluchten... boven de Londense luchthaven Gatwick zijn een man en een vrouw. Ze zijn gisteravond later aangehouden. Het vliegverkeer rond de luchthaven lag afgelopen week tijdelijk plat... omdat er drones rond het terrein gezien waren. Honderden vluchten werden geschrapt... en zo'n 140.000 passagiers waren daarvan de dupe. Het weer, buien, maar in de middag in het zuiden en westen soms ook zon. Vrij veel wind en het wordt 9 à 10 graden. Morgen eerst droog, later buien en een graad of 8. De kerstdagen droger en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 She was at home for Christmas. Bang! That's another bomb on another town. Wilders are and Jim Hefte. If I get home, lift up tell the tail. I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry.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 We zijn terug. Um, bij ons is uh, Alice en Penius. Uh, Alice, uh, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen, je bent uh, bij de gemeente geweest ja. en je hebt daar uh, een vraag uh, neergelegd om extra kamers voor palliatieve zorg in het huis in de duinen. Want uh, begrijp ik het goed dat. Die zorg was in het huis in de duinen, locatie die er nu is. Men is naar de Bodaan ja, en ook de wijk hè, want daar ja. gaat het ook hoofdzakelijk om. Ja, en op, dat, ja. dat zou een tijdelijke situatie zijn. Ja, maar ik ben twee jaar geleden ben ik een keer bij een bespreking geweest in het huis in de duinen en toen werd er al gezegd dat ze het eigenlijk niet ingetekend hadden, dat ze het gewoon vergeten waren in te tekenen. Hoe kun je dat vergeten? Dat kan toch niet. Ja vraag ik me ook af. En het is gewoon zo... Zandvoort is enorm aan het vergrijzen. We hebben 16.000 inwoners. En het moet gewoon terug naar Zandvoort. De Bodaan is gewoon... Te ver. Het is ja. gewoon te ver voor de mensen. En ik weet dat ik toen de interim manager heb gesproken van het huis in de Duin. En die zei dat juist Zandvoort een enorm sociaal gebeuren was. Dat alle mensen die dan voor op het pleintje zaten bij het huis in de Duin. Ja. Iedereen kent iedereen. Ja. Ik heb daar zelf ja. acht weken gezeten met dus mijn je... been, En het maar... is... Een heel bijzondere plek. Daarom, ja. daarom. En dat is het ook. En ik vind het ten eerste al heel jammer. Oh ja. Dat het gebouw afgebroken wordt. Ik had zelf uh, maar wie ben ik, gekozen voor de muren te laten staan en aan de ja, gewoon het gebouw het laten staan en aan de binnenkant ja. gewoon te renoveren. Want dan krijgen we er weer een heel modern gebouw bij. Er zitten minder kamers in terwijl we aan het vergrijzen zijn. Ja, dus je zou verwachten eigenlijk... dat het veel groter zou worden. Ja, ja. absoluut. Ja. En er komt er wel de respijtzorg zou wel terugkomen. En respijtzorg, Wat is, is, dat? respijtzorg is dat stel uh, dat je partner aan het dementeren is en het wordt jou een beetje te veel, dan kan je respijtzorg aanvragen. En die kunnen wel dan nu in Zeggensen terug in het Huis in de Duinen... en de palliatieve afdeling ook. Maar waarom dan ook niet, niet de, de wijk En er is dus wel een afdeling ingetekend voor de Hartenkamp. Uh, prachtig is dat, maar in de Hartenkamp zal misschien... een verdwaalde zandvoorten zitten, maar dat zijn geen echte Zandvoorters. Ja, of echt. Dus uh, waarom die wel en niet de bewoners van Zandvoort? Ja. Ja, het is zo belangrijk, maar, um, die PEC. En dat is het gewoon. En dat gaat er ook om. En nu zitten ze in de Bodaan. En ik snap ook wel dat het tijdelijk is... Maar uh, ten eerste is de locatie dus die nu in het de Bodaan zit. We zitten in de kelder en dan kan de directie zeggen, het is geen kelder. Ik heb een foto ervan. Dat er staat dus uh, zandhoeven, wasserette, technische dienst, vergaderruimtes, slash kelderruimte. En ik vind niet als je ouder bent, Ach, dat je in de kelder, in de de kelder zit. Wordt, maar... Ik heb René De Vries gebeld, de oude directeur van het Huis in de Duinen, die zei van. Dat meen je niet, want daar zat vroeger ook het mortuarium. En de palliatieve afdeling is uiteindelijk ook een afdeling... waar mensen komen te sterven. Ja, ja. En het idee dat je al in de kelder zit, dat kan gewoon niet. En het is, net als iemand op de petitie ook schreef... een zeer deprimerende ruimte. De lichtinval is anders... En de palliatieve afdelingen zijn mooie grote kamers. Somber, ze zijn echt somber. Vooral als het mooi weer is, dan schijnt het zonnetje wel. Maar er komt echt geen... Kip, kip voorbij. Want het is aan de achterkant van de bodaan. Ja, daar zie je en ook niks. En daar zie je ook niks. En ook wat de meneer schreef. Hij is inmiddels gestorven. Die zei van ik zit naar de onderkant van de bomen aan te kijken. En je kijkt tegen een talut aan. Dat kan gewoon niet. En de Wijkziekenboeg, Daar hebben ze van de kamers van de palliatieve afdeling. Hebben ze een gipsen wandje tussen gezet. En mensen moeten dus hun douche en toilet delen. Het zijn oude... ...oudere mensen kwetsbare mensen. Het zijn mensen die niet gekozen hebben... ...om daar te gaan zitten. Uh, en ja... ...je wil gewoon niet je douche en je toilet delen. En voor hetzelfde geld deel je met de buurman. Nou... Ah, met alle respect, oude mannen plassen niet altijd even netjes... en dan loopt er een oud vrouwtje op de slofjes, op de blote voeten. Het kan gewoon niet. En het enige wat, wij, wat ik vraag, is dat er een beetje comfort komt. Hoe, als je oud en ziek bent, dan mag je... Het is net of comfort een, een veel vies woord is. Ja. En hadden we een andere doelgroep daar neergezet... van kwetsbare mensen in de uh, van de Bodaan... hadden we op de voorpagina van de Telegraaf gestaan. Het enige wat we vragen is gewoon dat iemand die uit hè, moet opknappen... en dat hij denkt van, nou, ik vind het niet leuk... maar dat hij op een kamer komt dat hij denkt van... nou, dat ziet er toch wel hier heel comfortabel dat uit. Verwacht wel, en dat verwacht je Waarom kan dat niet? Hè, het is net of het een enorm vies woord is, comfort. Ja, ja. Hè, en dan denk ik... Waarom? En, en wat zegt de gemeente? U heeft het die petitie aangeboden. Ik, ja, wat gaan zij doen? Dat hoop ik niet. Ik heb voordat de uh, uh, wijkziekenboeg geopend werd heb ik uh, Gert-Jan Bluis gebeld... om te vragen of hij er heel kritisch naar wilde kijken. Ik heb Maaike Koper uh, gebeld. En ik heb uh, een, iemand van de OPZ gevraagd... van kijk er nou eens heel kritisch ja. naar. Stel nou dat jij daar moet liggen. En ik snap best wel met een opening... dat ze met alle egaars... en dat het er heel gezellig uitziet. Maar ik kom op maandagochtend of op een dinsdagochtend... en dan ziet het er toch ietsje anders uit als het... Uh, ja. Als het een beetje somber weer is en er lopen geen mensen. De lichten gingen aan op sensoren. En ik ben afgelopen dinsdag even geweest... en nu branden er gewoon lichten... He, dus dat het toch wat lichter is. Maar ik was bij een patiënt die woensdag 97 zou worden. Ik denk, ga even bij de kijken. En die vrouw zit dus de hele dag op een rechterstoel... waar je in een restaurant op zit. En ik moest op haar rollator zitten. Want er staan gewoon geen stoelen. Hoe kan dit? Wie heeft dit verzonnen? Ik zou, ik zou wel eens de manager willen spreken. Ook hoe hij thuis zit. He. Of thuis ook een beetje... Maar heeft u luxe. dat gedaan? Heeft u, heeft u... Ik, heb, nou, ik ben daar natuurlijk al... Ik heb de manager gesproken. En die zegt van... Uh, het is overal zo. En dan denk ik, ja, daar heb ik niks mee te maken. Ik kom voor de Zandvoortse mens op. Ja. En niet voor een ander. Uh, het moet toch een beetje, dat je een makkelijke stoel hebt, dat je tenminste je visite kan ontvangen. Dat is het enige wat we vragen. En de kamers in het huis in de Duinen waren oud. Zal ik niks van zeggen. Maar mensen hadden wel een eigen douche en toilet. En een keukentje. En een ja, koelkastje. En je kon daar toch gezellig zitten. Ja, en ik uh, ken hem maar hard je met, uh, met een T. Maar ik vind het eigenlijk met een D. Want als ik nu zie wat ze met de bewoners gaan gebeuren, ook ik mijn hart in het huis, in de duinen, dat die oude mensen in containers worden geplaatst. En ik snap dat er verbouwd moet worden. Maar waarom niet een grotere container? Ook deze mensen moeten weer hun douche en toilet delen. En het is voor twee jaar... We praten niet over 14 dagen. Dus die mensen overleven die hele verbouwing amper. Wie verzint dit? Het gaat om geld, dat snap ik. Ik ben ook voor de Formule 1. Helemaal. Hartstikke leuk. Maar waarom kan er niet wat meer comfort... Voor onze mensen kwetsbaar... Het, zijn, het is een groep die, die, die, die, uh, die eigenlijk ons mee hebben geholpen dat we het allemaal goed hebben. En, en die worden dan zo worden die, uh, behandeld. Ja. Wat, wat kunnen we eraan doen? Nou, ik hoop dat de gemeente zich eens even achter zijn oren krapt. En ik, eigenlijk zou ik zeggen tegen alle wethouders... ga er even een weekje logeren met, een, uh, met iemand. Dan kan je zien, dan kan je het een keer zelf ervaren. Want de meeste mensen zijn er nog ineens geweest. Hè? En dat vind ik dan wel heel triest, dat iedereen een oordeel over heeft. Maar ga gewoon eens kijken. Ja. En je niet aankondigen. Dan gewoon even naartoe lopen. Kijken hoe het is. Ja. Hoe, lang, hoe lang zou uh, uh, deze Tijdelijke situatie zijn in de Bodaan. Twee jaar denk ik. Dan. Nou ja, de verbouwing in het huis in de duinen zou minimaal twee jaar duren. Ik vind, ze zeggen nu al drie jaar. Dus dan denk ik, ik vind ten eerste al een absurde lange situatie om iets af te breken, op te bouwen. Hoor. Dan denk ik, als ik in het dorp zie dat er binnen een poep en een scheet enorme loodsen staan, snap ik niet dat dit twee tot drie maar jaar moet duren. Maar die mensen hadden toch ook naar een ander verzorgingshuis de bedoeling, kunnen de bedoeling? Ja. Ja, en dit zijn ja. echt de, de containers die nu staan. Had het wat groter gemaakt, dan denk ik in haarlem noord staan studenten, uh, asielzoekers... die hebben prachtige containerwoningen met een eigen douche en toilet en een eigen keukentje. Ja. Hoe kan dit? Wie, wie, ver, wie verzint dit? Wie verzint? Dus vandaar dat bij mij, kennen mijn hart, niet met een T is... Net. maar met een D en dat ze enorm hard zijn voor oude mensen die niet voor zichzelf ja. opkomen... Kunnen mensen nog uh, die petitie ja, uh, uh, tekenen? Graag. En, en hoe, hoe gaan ze dat doen? Uh, dat staat op, uh, het staat op Facebook. staat het En ik heb de lijsten bij uh, de apothekers uh, en huisartsen weggehaald. Omdat bij sommige huisartsen werd helemaal niet getekend. Bij de uh, beatrix hadden ook maar één. Ja, en dan leggen ze de petitie achter een balie. Dan ziet niemand het. Dus als ze via Facebook of als mensen... De zeggen, de leg allerlei. ergens een lijst neer, leg ik gelijk de lijsten weer neer. Dus het, het loopt door gewoon. Ja. Het hoe, door. Meer, hoe meer en, en, we en meer hebben meer mensen. Hoe kijken ja. mensen op Facebook? Hoe, hoe kom je daar? Nou, nou, dat is wel even belangrijk. Ja, ja om te maar, maar weten. het staat, het staat, op, het staat uh, volgens mij: is het van uh, terugkeer van Huis in de Duinen. Oké, okay, nou, dat moet dan terug te okay. vinden zijn. Ja. Nou, ik, uh, ik ga hem ik ga opzoeken. Ik, het is heel belangrijk. Ja. ja. Ja, dus ik hoop dat iedereen zich er een beetje hard voor maakt. En dat heb ik ook gezegd bij het gemeentehuis. Weten ze niet wat ze ermee moeten doen? Hoe mooie locatie zou het zijn voor een zorghotel? En dat er dan nog een, een oh, het oude, oude, oude stadhuis. Ja. Ja. Oh, ja. En dat is, zou toch een prachtige locatie zijn. En dat er dan misschien een dependance in zit van de, de gemeente zelf is ook neer. Geeft een beetje reuring. Ja. En, het politiebureau, en, en ja. het politiebureau staat ook leeg. Dus waarom moeten we heel moeilijk doen als ja. het misschien toch heel dichtbij een oplossing zijn. Dus ik hoop dat iedereen zich er hard voor maakt. Okay, nou, Een goed initiatief. Ja, dank u ik wel. hoop dat heel veel mensen nog uh, gaan, tekenen. gaan tekenen. Ja. He, want ik bedoel, Zandvoort heeft ontzettend veel uh, ja. oudere mensen. Ja, klopt, dit, klopt. Dit. We zijn echt aan het vergrijzen. En het moet gewoon, ja, dat, het moet gewoon terug. Het moet terug. Ja. Ik heb het even okay, opgezocht uh, ondertussen op Facebook. En het uh, heet uh, Wijk, Ziekenboeg en Palliatieve afdeling terug naar het huis in de Duinen. Te Zandvoort pediet, bij petities. 24.com oh, okay. kun je kijken. Okay, en daar kun u wel. je dus uh, je aanmelden. Ja, dank u wel. Nou ja. goed. Nou, nou ja, het is wel even belangrijk om dat, ja, uh, mensen om dat te zeggen: kunnen, dat mensen uh, daar naartoe melden, kunnen gaan. Ja. Petities24.com op internet en dan kom je vanzelf daarbij die petitie Ja, en er mag uit. een commentaar bij zetten en we printen het uit. Ik heb een enorme stapel waar mensen hun commentaar... En dus het zijn echt bijna alleen maar zandvoorters die hebben getekend. En ja. er zit geen één negatieve reactie bij. Iedereen is ja. het er gewoon mee eens. Okay. Ja, mooi. Het is een mooi initiatief. En ja, we kunnen het alleen maar ik, ik, uh, onderschrijven. Ik, ik, precies. Uh, uh, ook, ik kom uit de wijkverpleging. En uh, ik heb er zelf uh, gezeten in het huis in de Duin. Ja. Ik moet zeggen, ik vond het uh, geweldig. Dat is ook goed. Ik heb een super tijd gehad ja. daar. De, de, de verzorging was fantastisch. Het eten was super. De mensen zijn gezellig. Mm -hmm. We hebben natuurlijk een prachtige zomer gehad. En ik heb voornamelijk daar buiten in het zonnetje. Ja, met hoe de gezellig is dat? Op het terras gezeten. Ja. En uh, plezier gemaakt uh, met uh, de mensen. En ook op de afdeling een beetje gezongen. Ja, ja ik heb me daar wel van maakt. Ja. Maar je moet niet weggestopt worden. Nee, nou ja, je dat kan dus bij terecht. de Bodaan... is ook eigenlijk niet zo'n gelegenheid... dat je met z'n allen nee. buiten zit. Nee, dat is er, dat er gewoon is er niet. niet. Nee. He, en, en het idee dat dat je in de kelder, hè, je kan er dus per lift komen... en dat je daar gaat tussen de wasserij, technische ruimte, kelder... dat je naar je zieke moeder gaat. Plus dat die kamers op de palliatiefafdeling heel groot zijn. Maar er staat ook alleen een bed en een tafeltje. Nou, als je gaat, doodgaat, lig je echt niet hele dagen in je bed. Nee. Hè, voor hetzelfde geld komen je kinderen... of uh, dat je nog even een kopje koffie wilt. Daar is, is geen, er staat geen stoel. Er staat geen makkelijk nee. zitje. Waarom niet? En ook niet op de wijk ziekenboel. Ik had alleen naar rechterstoel. Die oude mensen zitten heel de dag in een rechterstoel als ik er al naar kijk waar ik al moe. Ja. waarom niet iets comfort, comfortabel. Ik het enige waar ik voor strijd is gewoon comfort. We gaan zien wat het uh, gaat worden. Ik denk ja. dat heel veel mensen daar wel op ja. zullen reageren. Ja. Ja. Ja. Het, uh... Ik hoop ook, uh, mocht maar... er nog een keer zijn, kom ik graag terug. Tuurlijk. tuurlijk. En we houden het in de gaten ja. met z'n allen doen we zeker. Ik ja. ga het nog één keer zeggen. Petities24.com Kijk daar bij de uh, wijk Ziekenboeg Huis in de Duinen en dan vind je hem vanzelf En dan kun je hem tekenen ja, Ontzettend bedankt voor de uitnodiging Graag gedaan, uh, graag We gaan gedaan. De En succes ermee ja? ja? Dank u wel, ja. dank u wel. All of And that's their claim to fame But inside his house There lives a little mouse And Chrissy is her name Christmas Day, now the story goes, that Chrissy's nose was all so big and bright, but we all know, she did not go on that famous ride that night. Christmas Day found her sad and blue, and Santa said, what's wrong with you? She said. Christmas sleigh Oh, Christy, the Christmas mouse Lives in the middle of Santa's house And all day long she will romp and play And help Santa load his Christmas sleigh Now, Christmas sled. And Santa said to Mrs. Claus, did Chrissy finish all her chores? She cleaned her room and made her bed. Please let her ride in your Christmas. Santa loaned his Christmas way. Now, on Christmas Eve, when the moon is high and the children are all in bed, just look above and see our love riding in Santa's sled. Oh, Chrissy, the Christmas mouse. Is in the middle of Tantas house. She's so happy on Christmas Day. Because she rides on Tantas Day. Merry Christmas, Tantas. Merry Christmas. Yeah. Merry yeah. Christmas. Wat heerlijk, hè, dit nummer. Ja. Je ja, daar word je ja. altijd vrolijk van. Ja. Hè? Ja. Uh, en Bij ons zit uh, Toos Bergen. Een uh, klassisch Bergen. concert natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Kerstconcert. Laatste ja, concert ja. van dit jaar. Laatste concert van deze serie. En? 2018. Wie gaan, wie gaan er komen? Uh, we hebben het Alfons Kamerkoor Cantabile. Oh, Ik weet en... niet precies hoe je dat uit moet spreken. Ja, Cantabile. Cantabile. En, uh, het is een a cappella koor. Maar ze worden wel begeleid uh, op het orgel... En, Het orgel van de kerk? Ja, van de kerk. Ja, er is een organist komt ook mee en die begeleidt sommige stukken. En ze zingen kerstliederen uit onder andere Duitsland, ja. Engeland, Noorwegen. En de traditionele Christmas Carol's, die we ja. allemaal kennen. En bij een aantal mogen de mensen ook het laatste couplet meezingen. Oh. Dat staat allemaal uitgebreid Samen in het programmaboekje, dus dat kunnen ze zo zien. Dus uh, ja, het wordt echt wel uh, een, mooie, een, mooie, uh, dus een mooie start naar de kerstperiode toe. Ja. En. Uh, Bijzonder, bijzonder. Ja, ja. ja. ja wij willen en, de en, mensen. En wat er mee was, ik las ook, er was ook een fluit, hè? Die ja, een fluitwister, Sunny de Jong. Ja, okay. ja, ja. ze doet uh, twee solo nummers. Mm -hmm. En ze, zing, ze fluit ook, uh, ja. ja, ik denk ze begeleidt ook het koor mooi. met, uh, met ja. de fluit. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het uh, prachtig mooi wordt. Uh, dus, uh, ik ga niet alles verklappen, maar uh, nee, moet je dus je het, uh, mensen moeten komen hè? Ja, ja, mensen ja. moeten gewoon komen en lekker gaan genieten. En de ja, Amazing. En, uh, amazing, amazing yeah. en, Bach, ja. uh, gewoon die kerstfeer over zich heen laten komen. En ja. met het mooie concert uh, ja, op een positieve manier de kerstdagen ingaan. Ja, en leuk dat. Hoor. Uh, yeah. Dat willen we ja, ze meegeven. Uh, Toos, uh, over volgend jaar. Heb je daar al, ja, een, ja, ja, agenda, je daar al iets Ja, de agenda is klaar. Ja, ik oh. zal hem je geven. Want dan, ja. Ja, dan kan jij ook voor... Uh, Kijk, Maar daar zitten ook weer bijzondere mooie dingen. Ja, we en, hebben en, hele het mooie het ook, dingen. Oh, heem steeds... Uh, ja, nou, had we hebben een aantal mee, vaste he? items. Ja. He, zoals ja, Bridges, Dat is Christina altijd Concours. geweldig. Dat heem steeds... En het symfonieorkest Haarlem is ook een vast item. We hadden... Nieuwe dingen ook wel. Ja, we hebben wat nieuwe dingen. We hadden... Daniel Weinberg gevraagd, maar ja. uh, Martin Oei komt alleen, want Daniel is ziek. Oh, ja, En um, ja, ja. Nou, jij ja, heeft schijnt prostaatkanker te hebben. Dus um, oh, ja. dat ja. is heel vervelend. Want hij wilde heel graag terugkomen. Hij wilde heel graag ja. terugkomen. Ik vond het ik, zo ik gezellig. Was er was ik bij, of tenminste, ik was er ja. dit jaar bij. Ja. En uh, ja, die man is ja. zo een prettig en ja. toegankelijk persoon. Hij, ze, hij heeft wel gezegd van als het gaat en als ik uh, kan, dan kom ik. Maar uh, zet het niet op de agenda. Want nee, okay, voor nee. hetzelfde geld kan het niet. Nee, en nee. Dan, uh, dus Martin komt, uh, ja. komt dan ook. En we, dan. we hebben volgend jaar weer uh, de Maastrichters staan met de kerstconcert. Echt waar? Ja. Oh, okay. dus dat, uh, die vinden is. het ook gewoon heel leuk om ja. te komen. En dat vinden wij natuurlijk voor ons ook wel een compliment. Ja. Dat uh, zo'n koor, wat eigenlijk over de hele wereld gaat... Ja. en uh, zegt van, nou maar bij jullie is het altijd zo gezellig en uh, gemoedelijk. En, ja. Ja. Dus, uh, dus ja, het dus is, is heel grappig. Elke, elke twee jaar komen ze, hè? in de elke twee jaar, jaar. Ja, ja, ja. En toevallig en. is het uh, dan volgend jaar op mijn verjaardag. Oh! Dus het is natuurlijk ja, dus ik zei altijd tegen mijn familie... volgend jaar moeten jullie allemaal naar het kerstconcert komen. Heerlijk. Nou, hij staat in mijn agenda. Nou, leuk, uh, Toos. Ja. Dus we eh, hebben een mooi programma mooie. weer. En ja... Uh, ja. Dat, is, dat gaat helemaal... Uh, ja. weer goed komen. Nou ja, en, en dan morgen, morgen uh, drie uur. Hè? Drie uur? Ja, half drie gaat de kerk open. En ja. uh, nou ja, de mensen hoeven geen kussentje meer mee te nemen. Want nee, we nee, hebben want dus de prachtige Het is, prachtig nee, het is zo geweldig. Ja. He? Ja, ja, ja, het is, ja. net is echt ik vind net een echt. concertzaal. <laughs> ja, ja, ik vind het ook... Uh, en gewoon lekker komen genieten. Ja. Je laten overspoelen door alle kerst... Mooie uh, muziek. Ja. Alle kerstklanken. Leuk. Ja, we gaan we heel lang gaan in, en uh, ja, de kerst, uh, kerst ingaan. In zij, zij, zij zijn zij al eerder geweest? Zij, zij zijn nou, één keer eerder geweest in Kom. 2007. Oh, dat okay. is ja. En uh, toen werd het orgel verbouwd, dus toen hadden we een klein uh, kistorgeltje gehuurd. Want toen was ook die organiste oh, al bij. Echt, nee, ja. Ja, ja, en wat, wat ik toen ook zo heel bijzonder vond, dus ze kwamen dan van achter met een brandende kaars oplopen. Oh, en dan zongen ze een Once Upon a Time, uh, ik weet even niet dat nummer, maar in processie. En dat is, dat is nou, zo is... kipvel. <laughs> dat vergeet je nooit meer. Nee, nee, ik vergeet oh. het nooit meer. Het is echt prachtig mooi. Ja, ja. Dus uh, dat okay. gaan ze nu weer doen. Nou, hartstikke ja, goed. Mooi. Nou, uh, ja. Ik zeg gaan. Ja. Ik zeg komen. Ik zeg komen. Half drie gaat de ja, kerkdeur open. open. Het ja. kost vijf euro. Slechts nou. vijf Waar euro. Waar krijg je voor ja. vijf ja. euro? Zo'n mooi offer, concert. Dan. Ja. En het start om drie uur. Goed. Dank je wel, Toos. Graag gedaan. Fijne kerstdagen. Ja, jullie ook. Ja. Wij ja. gaan nog een heel klein stukje van de uh, agenda doen. Want daar hebben we straks geen ja. tijd voor. En, en dan nodigen we de mensen van de. Uh, uh, Ik uh, denk dat ja. Nou ja, goed. We gaan okay, een klein stukje doen, inderdaad. Ja. Vanavond is er uh, Mark Enthoven hè, in de krocht. Ja. Hij zingt van Zonneveld uh, van tot Pavarotti. En dat is om acht uur. Ik dat. hoop dat te gaan redden, want ik wil daar eigenlijk wel heel graag dat naartoe. Dat is wel heel bijzonder. Ja, en, die is, uh, en hij is toch hier geweest? Hij was hier, ja, ja. Ja, mooie stem heeft die, ja. heeft die man. Goed. Vandaag is uh, ook in het uh, centrum de sprookjeswandeling. Die begint om vier uur en duurt tot zeven uur vanavond. Ja. Leuk, alle kinderen en ja. volwassenen. En in, uh, ja, precies. En tegelijkertijd is in de... Protestantse kerk ook een doorlopende poppenkastvoorstelling. Die begint inderdaad ook om vier uur en die duurt tot zes uur. Ja, en dan morgen is er de eerste Santa-run in Zandvoort. Ja. Um, en uh, morgen. Je kunt je nog aanmelden ja. he, bij het uh, Wapen van die Zandvoort. Kan je dan nog gaan? Ja, en. De... Kost... 10 euro, Ja. Nee, 12,50. 12 ja. En dan krijg je daar ook nog een pak voor uh, ja. waar je in kan lopen. Dus. En het is ook voor een goed doel. En het is voor het goede de doel, kunst, inderdaad. kunst-kinderkunstlijn van uh, Marianne Rebell Nou En, en dan Helene. in diezelfde wapen uh, van Zandvoort... is er ook de Santa Christmas Barbecue... met live muziek van Papa Luigi. Nou, begint leuk. om 4 uur uh, vanmiddag. Ja. Dus, uh, nee, morgen is dat. Sorry, dat is morgen, morgen. Dat is ja. morgen ja. om 4 uh, uur. En morgen natuurlijk de klassieke Concert... met het Alfense Kamerkor, Cantabile... Ja. In de protestantse kerk, zoals gezegd, om drie uur aanvang. En de entree is vijf euro. Ja, en dan hebben we maandag weer de traditionele kerstsamenzang op het Gasthuisplein vanaf negen uur. En ja, uh, ja wij hebben daarvoor geoefend als uh, wapenzangers. En uh, volgens mij wordt het weer heel erg gezellig. Ja. En ook daar staat weer een pot uh, voor het goede, goede doel. En de, en de boekjes die verkocht worden, daar gaat de opbrengst ook voor oh, uh, naar het goede. Dat is mooi. Dus ja. dat is prachtig. Ja. Nou En dan 27 december is er weer de ontmoetingsborrel Rosé aan zee. Dat is elke vierde... Uh, uh, Donderdag in de, in de maand wordt dat gehouden in het Krancafé XL van half zes tot zeven uur. Dus dat is elke maand. Dat is elke dat maand. Ja. En dan hebben we 29 december de wandelende wintermuziekband. Die gaat door het centrum heen ja, van gezellig. 1 uur tot vijf uur. Ja. En het is om een klein beetje iedereen in de, in de sfeer, oudejaarssfeer uh, ja, te ja, brengen. En dan 1 januari is als gezegd de 60ste nieuwjaarsduik in Zandvoort. Ja. Wil ik uh, nog even iets zeggen over de 29 nou niet over de 29ste, maar überhaupt over over uh, vuurwerk. Ja. Lieve ouders, lieve mensen... kijk naar wat de kinderen in huis hebben aan vuurwerk... en zorg er alsjeblieft voor dat ze dat niet gaan afsteken nu al. Want ik hoor nu al zoveel knallen. Al ja. En uh, beesten en mensen zijn daar niet, nee. worden daar niet blij van. Want het, is, het, hoeft, ook het hoeft ook helemaal niet. Nee. Dat is voor oudejaarsavond, ja. het vuurwerk... En ga dan lekker knallen, maar tot die tijd hou het in de kast, op slot, zodat ze er niet bij kunnen. We gaan uh, muziek luisteren en dan komen we zo meteen terug met de, de derde trekking ja. van de decemberloten. Peter Bluis en Ingrid Muller komen daarvoor. Ja. Sidewalk Center van de Merrill Staten Choir. Mooi. Ja. Whatever. Nou, je hebt hier even beter voor moeten bereiken. Dat is erop. We hebben de we, uh, Peter Bluis en uh, Ingrid Muller. Derde ja. trekking. Derde trekking alweer. Wat zijn de wie zijn de winnaars? Nou, er dus zijn er 26 dit keer. Nou, kijk. Dus uh, zet je schrap. Nou, begin. Ik, ik, ik zit begin. klaar, want ja, ik, ik, ik ben begin. natuurlijk ook... Uh, ik vele ben lote... ook ja, natuurlijk. Ik ga de 13 opnoemen... en daarna mijn lieftallige assistenten... Ingrid dan die dan die andere 13. We delen ja, wij delen alles, niet alles samen... maar dit nee, dan wel. Nou, begin. We gaan beginnen. Een fles luxe drank... aangeboden door Grand Café XL... gewonnen door Iris van der Werf. Fles wijn... Aangeboden door Hotel Hoogland, onze gastheer, El van Plateringen. Een cadeaubon van 20 euro door Bloemsier Kunst Bluis aangeboden. Gewonnen door Joep Tromp, geen familie van. Boerenkaasje, ja dat krijg je, al, dat krijg je ja, altijd ja, achterna geslingerd. Ja, ja, ja, ja. Nee, de notaris heeft dat getrokken ja? en uh, we maken geen uh, het, uitzondering. Despersoons, zoals het heet. Boerenkaasje van 1 kilo, aangeboden door Kaashuis Tromp. What's in the name? Gewonnen door El van der Ham. Cadeaubon van 12,50. Gewonnen door Marianne Vaas. Aangeboden door Rabbel. Een gourmet pakket voor vier personen. Aangeboden door Marcel's Vers Theater. Vroeger heette dat de Slager, maar, ja, maar tegenwoordig dat, nee, is dat het is, een een het is wel een Theater ja, daar. Want ja, het ziet er ja, ja, ja. prachtig uit. Vind ik ook. Mag ook wel eens gezegd worden? Ja, ja, vind zeker. ik wel. Uh, ik heb de spanning een beetje opgevoerd. Danielle Leder, die heb jij gewonnen. Een cadeaubon van 15 euro. Gewonnen door Yvette van Keulen. Aangeboden door de Zandvoortse Apotheek. Dus voor 15 euro pillen halen. Uh, dames of heren, hakken vernieuwen. Shanna Shuriper. Ze hebben andere dingen ook bij de apotheek, hoor. Smeerseltjes, huidverzorging. Ik, ik noem maar wat ja. ik doe, doe. een suggestie. Nee, maar dat <laughs> mensen niet uiteraard. denken dat je alleen pillen kan krijgen. Daar. Mevrouw Hartenveld-Zeebrechts... die heeft dus uh, een paar hakken... dameshakken in dit geval gewonnen... aangeboden door Shuri Shuripair. Zuivelmandje van 25 euro... aangeboden door de kaashoek. Alicia Paap, eet je buikje maar vol. Cadeaubon 15 euro... Ben en Eugenie, dierspecialist, specialist, hebben dat aangeboden aan Joken Den Hoed. Wijn en notenpakket, aangeboden door je dankjewel Hans, aangeboden door Dini, of, eh, gewonnen door Dini de Gelder. Een zak oliebollen en appelflappen, aangeboden door de oliebollenkraam, gewonnen door M. Kist... Een hamburgermenu. Ja, ja, lekker hoor. Snackbar Het Plein heeft dat aangeboden aan... Tromgeroffel, Els, Akda. Dat waren uh, de, de, de eerste, de, de eerste de de dertien. De Dan gaan we naar een cadeaubon van 10 euro. Aangeboden door Van Vessem, gewonnen door J. Plas. Een verjaardagskalender met foto's van oud-Zandvoort. Aangeboden door het Zandvoorts Museum, gewonnen door de heer of mevrouw Landman. Een waardebon van 12,50 euro op te halen bij viskraam Arie Guit door Diane Lammers. Het chippen of registreren van uw hond of kat. Dierenkliniek Zandvoort biedt deze prijs aan, is gewonnen door Pieter Joustra. Nee, hey, nou, moet je maar kijken. Notaris, he? dat hebben wij niet gedaan. Nee, nee, maar ik ben heel benieuwd wie die gaat laten ja. chippen. Hey. <laughs> Misschien ik zichzelf Misschien. wel. Ja, Hij kan zo hem ook op marktplaats zetten. Ik ga door met een cadeaubel voor 15 euro. Aangeboden door ABC en meer. Gewonnen door Kik de Vos. Het ontwormen van een hond of kat. Aangeboden door de dierendokter Standvoort. Gewonnen door Karin van Gemert. Een cadeaubon, 15 euro, aangeboden door Vlug Fashion, gewonnen door T. Hoeienbos. Een zak oliebollen en appelflappen, aangeboden door de oliebollenkraam, gewonnen door L. Steiner. Een waardebond van 20 euro, aangeboden door Frituur Danver, gewonnen door G. Hartenveld. Een cadeaubon, aangeboden door Albert Heijn, door de heer of mevrouw Krakau. Een cadeaubon van 15 euro, aangeboden door het Bloemenhuis Weebluis in Winkelcentrum Noord, gewonnen door Yvonne Terpstra. Dan 5 medium pizza's, aangeboden door Domino's, gewonnen door Shella Scheffer. En een boekenbon van 15 euro, gewonnen, aangeboden door Bruna, gewonnen door de heer of mevrouw T van der Pels. Dat waren de prijzen van nou, week 1 en 5. Hartstikke ja. mooi. Ja. En de winnaars krijgen van mij een brief uh, ja. waarmee ze hun prijs op kunnen okay. halen. Ja. Ja. Ja. En volgende goed. week, uh, dan is de ja. laatste trekking. Ja, klopt. En dan gaan we ook de hoofdprijzen trekken. Tegelijk, hè? Tegelijk. Ja. Dat en, gaan ja. en gaan dan alle kaartjes die oh, alle ja? gewonnen dus, nou, hebben. Dus ze je zou zomaar theoretisch oh. twee prijzen kunnen winnen. Ja. Dus de, de weekprijs kan, en, en een hoofdprijs. hoofdprijs. Jazeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Weet je wat de hoofdprijzen zijn uh, uit je ja, hoofd, uh, Peter? Weet ik ook, dat weet Ingrid aan ja. Een soundbar ja. aangeboden door Stiphout. Een jaar lang Pizza's van domino's, maximaal ja, 52 ja? Ja. stuks. Dus elke, elke week een, elke week ja. een pizza. En, en, en wellicht dat er een deal met een diëtiste gemaakt kan worden. Ja. En ja. Uh, twee jaarkaarten door het circuit Zandvoort. Oké, dat is ook geweldig. Ja, toch, en ja. daarnaast hebben we dan nu een uh, aantal tweede prijzen. Dat hebben we dit jaar voor het eerst. Die zijn aangeboden door de Rabobank. Dat zijn mooie pakketten voor Duin en Struinen door de Duinen. Oh, leuk! En de HEMA die heeft ook een viertal prijzen. Dan kan je denken aan een pizza set, een gourmet set, uh, kaas voor een complete set. Nou, hartstikke Wat goed. een prijs. Dus die gaan de volgende ja. week allemaal uit. Ja, no, dat dan... is extra spannend, tijd hè. Het volgende week ja, hebben we extra tijd, tijd ingeruimd om, om alle mensen te noemen. Ja. En ook de, de, de trekking te doen hè. Ja. Twee de trekkingen officiële... zijn er dan, Ja, klopt. Ja. Ja. Mooi. Ja. Helemaal goed. Dank u wel. Dank u wel. Heel graag gedaan. Gedaan. Voor, uh, voor de komst. Wij uh, gaan een, uh, gewoon een extra muziekje draaien. Nee, komt er ja, nummer 9 komt er nu aan. Even kijken. Dat nummer 9. Het. Barry Manilow. Rudolph the Red oh, Nose. Mooi. Oh, mooi. Oh, dat klinkt al een dear. stuk beter. Well, you know Sir and prancer and vixen Common, and Cupid, and Donner, and Blitzen and... But do you recall ooh, ooh, ooh, The most famous reindeer of all? Is it Herman? No Is it Sherman? No Is it Eddie? Is it Freddy? Oh, no, no, no Is it Elton? Is it Billy? Is it Sting, perhaps? Oh, you'll never, never get it Don't snap your caps Rudolph the Red-Nosed Reindeer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 tonight then how the reindeer loved him as they shouted out with glee rudolph the red-nosed reindeer you'll go down and hit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 You will tell in history. Je gaat vertellen wat, wat je gaat doen, doen. Wat je ja. gaat zingen zo? Wij uh, gaan uh, praten met uh, Jolande Verstegen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jolande. Goedemorgen. Ja. Vanochtend uh, nog uh, in, de in de studio met <laughs> je radioprogramma. <laughs> en, uh, ja, en nu, uh, en nu uh, ben, ben ik hier. Ja. Ben ik incognito als uh, een van de dennemers van I-Kantatorialekeri? Ja. En we gaan uh, verkleed als dikkenskor, gaan we door op door, zoals jullie elk jaar al doen. Ja, ik al denk heel het lang wel. Misschien wel de vijftiende keer of zo. Echt waar? Ik denk. Heel lang al. Zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Tussendoor ben ik wel eens weg geweest, maar uh, ja, er zijn veel, veel mensen geweest. De foto die erbij stond, die was niet helemaal uh, up to date, maar uh, nee, het is altijd ja, erg leuk om te het doen. Jullie is een vaste samenstelling van het. Ja, koor. we zijn niet met zoveel meer helaas. Nee? We hebben nog maar. Dat was het eerst heel groot, hè? Ja. Maar ja, dan kwam twee Twee Alten, twee tenoren en dan Jan-Peter de begeleider. Oh, dus het is een stuk of zeven, zeg ja, maar. Ja, uh, maar het is ja. goed te doen. Ja. En, uh, ja, de mensen vinden het toch erg leuk. En de sfeer is erg leuk. Maar ja. ik zal ook nooit vergeten ja. dat we één keer op een zondag zongen. En toen kwam die grote kerstviering uh, in, in de protestantse kerk. Ja. En die ging toen uit en zei, kom op, we moeten ervoor gaan staan. Want ja. dat is wel leuk als we vandaag ja. staan Daar hebben we echt ja, heel echt veel maar, opgehaald. Ja. Ja. Ja. Ja. En jullie nou, waren dinsdag in Zandvoort Noord bij ja, de Markt. Daar was ik niet bij, maar... Uh, Volgens mij ging het erg goed, ja? dus ik weet niet Marjolein, hoe ging het dinsdag? Heb jij daar nog commentaar op? Uh, nou, we waren met uh, een andere bezetting. Met een uh, inval-alt die erg hard voor ons gewerkt heeft. Ja. En uh, dankzij haar hebben we dit kunnen doen. Dus ook dankzij mooi. haar hebben we extra geld voor het goede doel op kunnen halen. Daar zijn okay. we echt blij mee. Ja, ja Hartstikke goed. goed. Ja, het goede doel dat is uh, voor pluspunt Gaan ze altijd In de zomer gaan ze met... Uh, ja, kansarm klinkt heel naar. Maar ja. mensen die dan geen geld hebben ja. voor vakantie... dan kunnen, oh, wordt er een gelegenheid gegeven dat mensen op vakantie kunnen. Mooi, ja. En, uh, uh, nou, daar zijn we mee bezig. En er zijn ook wat vaste sponsoren. En daar gaan we dan... Voor de winkel of in de zaak gaan we even liedjes zingen ja, voor de leuk, klanten. Leuk. Ja, ja. Dus uh, en, na, naarmate de middag vordert en het wordt donkerder wordt het wel steeds uh, ja, sprookjesachtiger. Ja, ja, ja, de sprookjeshandeling ja, ja. begint. Ja, okay, ja, dat nee. geeft echt een hele leuke ja. sfeer. Het ja. is uh, voor ons ook echt leuk om te doen. Ja. Ja. Ook wel vermoeiend, maar we zijn ja. ook wel weer blij dat het klaar is. Maar uh, ja. het is wel doen erg. Doen jullie dit uh, één keer per jaar, alleen met Kerst? Of nou, doe je ook door uh, Nou, we gaan uh, bij Curios zingen. Oh. Hè, daar aan de uh, kop van de Zeeweg. Oh. Daar wordt uh, volgens mij op kerstdag de 24 e gezongen, meen ik. Uh, nee, kerst, de dag voor kerst, meen ik. Kerstavond. kerstavond. Kerstdag. Ja, de, kerst, de, avond, de dag voor ja. kerst. Ja, dat ja. Noemen ze, ja, ik dacht dat de kerstdag heet, kerstavond. Kerstavond, ja. ja. Kijk, daar komt de rest aan. Komen ze eraan? Nou, Kijk, het is wel een mooi gezicht de, om te de, zien. Ze al met hoge de, ja. hoede. Ja. Dus echt zo van en dik en nee. zachtig. Ja, ja, erg leuk. Ja. Dus heeft, en wij, heeft. Wij, uh, We hebben wel het idee ook dan om Dingedong te zingen. Dit is een hele moeilijke songtekst. Dingedong. En die ja? gaat de hele tijd door. Ja. Maar die is erg mooi. En uh, zeker als je in een kerk bent met akoestiek. Dat is echt dat prachtig. Geef, geef, ja, het is ja, echt ja, heel mooi. Leuk, ja. Goed, uh, Jan-Peter ja. Steeg komt nu binnen nee, we, kunnen, met uh, nog uh, ja. een paar andere mensen en uh, jullie, jullie kunnen je dan, gaan opstellen wat mij betreft. Ik denk dat het handig is als we wij gewoon al af, afsluiten, afsluiten. Ja, en dan ja. Ja. kunnen we straks zingend, ja. zingend door uh, gaan naar het journaal en de boodschappen. Graag gedaan. Wij uh, sluiten af. We danken Hotel Hoogland voor alle goede zorgen koor met zijn mooie kerstrui aan uh, voor de muziek en uh, voor de regie. Dankjewel Irene. Dankjewel Gerry Rutte voor de presentatie. Voor de presentatie. En, uh... Uh, nog even de herhaling van deze uitzending is te beluisteren op donderdag van 8 uur tot 10 uur. Bij uitzending gemist, maar ga dan naar ww.ziefmzmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in, maar let op, wel een uur later invullen. Ja, uh, ja we gaan uh, wachten, we wachten even tot uh, de dames en heren zich uh, hebben geheel opgesteld. hebben opgesteld. Ja. Nou, en, uh, wij wensen iedereen. Uh, wij wensen Iedereen. Hele fijne kerstdagen. Exactly. En, uh, tot volgende week dan. Ja, nou, ik ga nog even de laatste dingetjes uh, doen. Dat kan nog, ik kan nog even. Uh, de eerste maandag van de maand. Ik weet niet of dat, dat ook weer... Uh, ja, dat gaat gewoon door. door. Daarna bestaan de groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf. Digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet en smartphone. Ook bij Ook Zandvoort in de Klemingsstraat. En elke vrijdag medische gymnastiek bij Pus. Van kwart over negen tot kwart over tien. Ook bij de Vleemingstraat. Uh, als je informatie wil hebben... kijk bij www.plus.zandvoort.nl En daar vind je alles... wat ja. er voor activiteiten zijn... in het pluspunt. En dat zijn er een heleboel. Uiteraard kijk ook even bij de blauwe tram. Ik ja, want daar zijn ook allerlei daar activiteiten. Daar zijn heel veel activiteiten ja, gekomen... Ja, ja. die uh, zeg maar een beetje gesplit zijn. Maar die split zijn ook op de site, op van, de de site van de blauwe tram. Ja. tram, www, blauwe tram .nl. .nl. En dan ja. vind je dat ja. daar. Goed, uh, wij geven nu het woord aan Jan-Peter Verstegen en uh, het, koor. het koor. Veel plezier. Veel plezier en wij gaan. Uh, en tot de volgende keer. Dag.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 Ding dingen ding bing ding ding ding ding ding Dankjewel! We kunnen we nog niet doen als we nog ja. uh, ah, de tijd hebben. Ja? Even kijken. We hebben wel van kort. Hark huh? Ja. Dat is goed. Welke? Hark. Oh, ik dacht het hark Ja, nee, dat, is ook dat zei zij. Nee, ik weet niet wat ze zei. Nee. Ja. Oh nee, ik zei uh, hall, of maar. Oh, okay. dek de, de, de hol. Oh, dek, oké. Wat is dit nou? Dek de hol. Dat hadden we eigenlijk ook gedaan. Ja. Jullie gingen markeerd? Ja. Jullie gaan het klaar, niet oh, goed. MUZIEK Druk de hole with bows of holy, fa-la-la-la-la, falalala. la la la Tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la, falalala. la the big cup, drain the world fa la fa fa-la-la-la-la. Ancient Christmas carol, fa la la, fa la la la. See the flowing bowl before us, fa la la la, fa la la la. Strike the harp and join the chorus, fa la la la, fa la la la. Follow me and merry messengers, fa la la la, fa la la la. la the song that's frozen, fa la la, fa la la la. Hold well, your pulses falling la la la la la la Hold the your tells us falling la la la la la la Love is refreshing on the falalalala, falling la Nou kom allemaal kijkers vanmiddag is het zo we nog tijd is er nog tijd? Dat is de vraag. Oh. Zijn jullie klaar? Ja. Hebben we hebben nog ruimte voor nog een uur. Voor nog een Ja, we ja, okay. uh, ja joint, dat kunnen we doen. Okay. Doe te... mini-concert. <in> <Yeah. in> <Spanish> mini-concert. <in> <Spanish> ja, ja, ja, zeker. <in> <Spanish> <in> <French> And heaven and nature sing, and heaven and, sing, and, and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the joy earth, to the Saviour reigns. The of songs the Lord. The fields and roads, the hills and plains, repeat, repeat the sound, of joy repeat the sound, of joy repeat Joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His, his righteousness, righteousness, and wonders of His love, and wonders of His wonders love, and wonders of His, wonders of his love. Merry Christmas everybody! Uh. Happy Christmas! Yes. Thank you all!